Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Joost Klein wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie in Zweden stopt met het onderzoek naar het songfestival-incident rond Klein. Want volgens Zweedse media is er te weinig bewijs. Klein zou een dreigende beweging hebben gemaakt naar een cameravrouw. omdat ze hem ongevraagd filmde. Volgens het Zweedse OM kan niet bewezen worden dat het echt heeft geleid tot ernstige angst bij die medewerkster. en ook niet dat Joost Klein het echt meende. Klein mocht vanwege dat incident niet meedoen aan de songfestivalfinale. finale In Rusland zijn 11.000 mensen geëvacueerd die aan de grens met Oekraïne wonen. Ze zijn bang voor een Oekraïnse militaire actie, vertelt correspondent Christian Power. Met dit soort evacuaties lijken ze zich voor te bereiden op eventuele gevechten daar. We moeten daarbij ons ook bedenken dat dit eh, bij de uh, inval van Koersk door Oekraïne... Uh, heel erg fout gegaan is aan de Russische kant. Eigenlijk werden ze totaal verrast en er is ook heel veel kritiek geweest op autoriteiten... dat er helemaal niks was voorbereid voor eventuele evacu evacuaties. Vorige week vielen Oekraïnse militairen de regio Koersk binnen, een andere regio in Rusland. En daar werden pas na de inval duizenden mensen geëvacueerd. En studenten maken in verschillende steden vanaf vandaag kennis met hun nieuwe leven. Want de eerste introductieweken zijn begonnen. Sinds twee jaar mogen ook mbo'ers op steeds meer plekken meedoen. Maar in bijvoorbeeld Utrecht en Leiden heeft maar een handjevol mbo-studenten zich aangemeld. Is ook niet zo gek, zegt deze club die opkomt voor mbo. Waarschijnlijk is er natuurlijk ooit in de voorfase gekeken van nou wat vinden studenten leuk. En dan met name alleen HBO en WO studenten. Wij zien daar in die programma's dat daar nog niet heel erg naar gekeken is naar de behoefte van mbo studenten. Want anders zou naast dat de promotie et cetera nog misschien beter zou kunnen. Dan er misschien ook meer aanmeldingen zijn. Er zijn trouwens ook plekken waar een stuk meer animo is. In Zwolle bijvoorbeeld doen zo'n 4000 mbo'ers mee aan de introductieweek. Het weer er nog, volop zon nu met 29 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Ja, vanavond blijft het ook nog lekker lang warm. En later op de avond is er wel kans op onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de AMWB.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 Dat waren de ladies van Centrepop, Jorden Dictator. Het is even na twee uur, Zandvoort. Een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. Sta je buiten of zo, Thomas? Nou, uh, staat een ik hoor lekker een wind je. waaien. Ja, mooi, ja, hè? Ja. Oh. Nee, je hebt lekker het raam openstaan. Ja, even frisse wind winnen hoor. Zeker. Nou, want wordt het zo warm hier? Is wel nodig, want de temperatuur begint behoorlijk op te lopen. hè? Ja, ik heb vernomen dat we maandag naar de 30 graden gaan. 30 graden, ongelooflijk.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 ja. Ja, wat, ja. Ben je, wat ben je allemaal te doen? Ja. Nee, ja, ik zit even te, te rommelen met mijn ja. microfoon. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou ja, dat gaan we ook uh, live uh, meebeleven op de radio. Hoe dat is uh, op uh, een metertje of 35, uh, ben je albedien? Hè, met een windje erbij. <laughs> en een open bakje natuurlijk. Hè, zeker, dus. zeker. En we hebben... Uh, rendel, hebben we Rendel? Rendel hebben we ook nog Kort ja. over rendel. vier. Ja, want de spanning stijgt. Nog twee weken. Yes, aftel is begonnen. Twee weken. De vlaggen hangen al in het dorp. Zeker. En straks uiteraard ook bij iedereen thuis. De finish vlag weer. Ik ben benieuwd. Zeker. Nou ja, mooie uitzending vanmiddag tussen twee en vijf. En ook lekkere zonnige muziek. Want het is mooi weer vandaag. Hier is Jason Derulo. MUZIEK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 Lover, baby Oh-oh, you're just a little Loco, like walks in Acapulco I'm just riding the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 saint hoorde je met uh, Elke Poochau en hier is ook weer een uh, mooie nieuwe hit Summerspeak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 de een paar van die grote zomerrits... Waaronder deze van uh, Rigiera en Notengo Dinero. Die andere was uh, Bamos à Playa, natuurlijk, uh, ook van uh, Rigiera. En uh, de Baltimora Song met uh, Tassan Boy. Over uh, Tassan Boy gesproken, Benno straks uh, het uh, reuzenrad in. Ik uh. wil wel helemaal niet uh, hoe dit gaat, want staat toch een behoorlijk windje, uh, Thomas. Ja, zegt dat wel, ja. Ja, dus uh, Benno. Als je luistert, heel veel sterk, succes sterk <laughs> zo meteen. En we horen het uiteraard hoe het bevalt op die hoogte van 35 meter. Daar op Badhuisplein, want sinds gisteren draait hij weer. En tot en met de laatste race dag kan iedereen voor een paar euro het Reuzenrad in. Dus zeker leuk om daar even te gaan kijken op het Badhuisplein. Niet alleen het Reuzenrad is er, maar ook heel veel andere leuke activiteiten daar...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 alles wat wij hier uh, aan het doen zijn natuurlijk ook uh, qua evenementen en zo. En dat is heel veel. Daarover hoor je straks meer. Zo rond en nabij half vier van Thomas, toch? Ik ben benieuwd naar de reuzenrad. De reuzenrad, ja, daar gaat Ben al in. Samen met Albertine. Hoor je straks? Ik ken een hele tentje. Daar speelt een prima beentje. We know Huisplein. Daar ja. hebben we natuurlijk ook het uh, grote reuzenrad, Benno Veugen. Goedemiddag. Ja, hallo Rob. Hallo, goedemiddag <laughs> Benno. Hoe hoog is hoog? Bro, ben je erg hoog, Rob? Erg hoog, ja. Nukje niet -hoog? hoog. Ja, ik, ik, ik kent die flat wel, hè, voor het Portuisplein. Ja, ja, ja. En daar kom je bovenuit uh, zeker. Ik, ik ik, kon, uh, ik denk dat ik die mensen zo wat een hand kan geven voor de oh. Maar En het bakje hoogt een beetje scheef, want we zijn er beide aan één kant gaan zitten. <lacht>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 Oh, hij was even weg. Nou, hij ziet er heel patent uit, keurig in het bak. Dus uh, ja, de burgemeester die geeft hier netjes achterpassant. Uh, maar ja, goed, nu wij zitten in het reuzenrad. En uh, de bak is inmiddels wat, wat rechter gaan halen. Dat al aan de andere kant is gaan zitten. Ook wel erg fijn.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 Nee, nee, maar het deurtje klappert. Het oh, het deurtje klappert. Het alles, het alles klappert. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Ik weet niet of hij uit elkaar klappert, maar dan, uh, dan uh, was dit mijn laatste verslaggeving in ieder geval. Uh... Ja, maar mooi verhaal, hè? Want deze zou uh, komen te staan uh, bij Dutch uh, Valley. En dat ging uh, ook weer op het laatste moment weer niet door. Dus toen uh, stond hij daar maar te wachten op niks. Ja. En toen dacht ze, nou, dat kunnen we net zo goed aanbieden aan Zandvoort. Uh, dan hebben ze toch nog een uh, reuzenrat.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 Het is, uh, hij zat gewoon op, uh, op, op een aantal platen, ja, of dat zo stevig is, weet ik ook niet, maar het ziet er wel heel degelijk uit. Ja, en daar, ik vind het wel mooi dat je toch even bent te <laughs> kijken. Dus ja, ja, dan uh, was dat verhaal. Ik zag inderdaad je, je, je gezicht al een klein beetje betrekken hier in de studio, ja, ja, toen ik ja, dat ja, verhaal vertelde. Ja, ja. Maar uh, ja, nee, daar staat hij niet op. Maar, maar die vorige wel hoor, die, uh, die grote.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 en uh, nou, we gaan even bij, uh, bij, uh, bij de burgemeester kijken. Nee, nou, je hebt gelijk. Dan uh, spreken we je later. Dankjewel, Benno. Benno, neem okay. je nog een visie voor ons mee? Ja hoor. Makreeltje, hè? <laughs> ja, ja. Slechts 4 euro, makreeltjes. Lekker. <laughs> makreeltjes, precies. Dus. Hoi, hoi. Oké, okay, hoi. hoi. Dat was Benno uh, live vanuit uh, het uh, reusrad. Leuk, hè? We hebben zo ook overal de verslaggevers. Ja, ja, ja.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 It's true ooh, ooh, ooh, ooh, I can't get it over oh, you Hear my heartbeat falling softly It goes on and on, playing on repeat I was searching for a purpose Yeah, I found the light And the reason is you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 we houden van Eer uh, Carmen en uh, The Hungry Ice. Heb jij ook zo zien uh, in uh, Bramen? Ken je Bramen. dat toch? Bramen plukken. Ja, zeker. Vroeger deed ik dat altijd. Ging ik, uh, de duinen in en dan uh, plukken plukken. het Je kon de ze ook gewoon, altijd dan. met een katapult afschieten op ramen en zo. Ja, ook, <laughs> ook dat. En, uh, het gaf toch een smerige. Ja, uh, ja. en als je dat in je kleren krijgt, krijg je er niet meer uit. Krijg je de nee. kleren is het dan? Uh. Ja, ja, krijg je de Nou ja, we hebben Carina gevonden, of, uh, bereid gevonden.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 en dan, days, ja, ja, dan ja, dan heb je The Wonderful Days. En dan nou start ik dagen. hem niet meer in. Ja, en nou dan staat ik hem niet meer in. Net reageerde jij niet, dus. Uh. Oh. <laughs> nee hoor, dan komt hij aan. Hier is uh, Charlie Lonois in uh, The Wonderful Days.